12 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De omgeving van een geldstortautomaat van de Rabobank in de Kerkstraat in Helmond is enige tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Er zouden draadjes uit de automaat hangen. Een uur geleden constateerde de explosieve opruimingsdienst Defensie dat het niet om een explosief ging. De omgeving was enige tijd afgezet en het verkeer werd omgeleid. Ook woningen in de omgeving van de bank werden uit voorzorg ontruimd. De gemeente ving door ongeveer 100 bewoners op. De aanval waarbij gisteren in Parijs een dode viel en twee mensen gewond raakte... wordt toch beschouwd als een terroristische aanslag. Gisteren meldde de politie nog dat de dader psychiatrische problemen had... en nu blijkt dat hij zich wel degelijk had voorbereid op de aanslag... en tijdens het steken Allahu Akbar riep, oftewel God is groot. Hij is door de Parijse politie doodgeschoten. In de Irakse hoogstad Baghdad zijn op twee plekken raketten neergekomen. Bij één aanval raakten vijf mensen gewond... Een andere raket kwam in de zogenoemde groene zone terecht... waar regeringsgebouwen en ambassades zijn gevestigd. Daar raakte niemand gewond. Een Amerikaanse vrouw klaagt reiswebsite TripAdvisor aan... omdat een op hol geslagen kameel haar tijdens een tour in Marokko had afgeworpen... De 24-jarige vrouw uit New Jersey brak daardoor haar arm en is geopereerd. Ze claimt dat de operatie en de revalidatietherapie omgerekend ruim 100.000 euro gaan kosten. In de voorwaarden van TripAdvisor staat dat het bedrijf niet aansprakelijk is voor ongelukken tijdens uitjes die via de site zijn geboekt. Maar volgens Amerikaanse media heeft het bedrijf in een vergelijkbaar geval een schikking getroffen.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 I'm the volume